2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, door werkzaamheden bij knooppunt Oude Rijn 4, 3 kilometer. En op de A20, hoek van Holland Gouda, in beide richtingen bij knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. En nu. Zondag in Kermerland. A clown, only thinking about themself alone. Listen, me keen no baby telling me all oh, my sound. I know with them little boys they will lose a brown me alone, I'll make you start to moan and groan. Come here in, you're lost, chunk like a stone girl cause Set you free. Some boy just want to hide you. That's why. Uh, got to you. En Got Love, we gaan meteen naar het voetbal. We gaan naar Cherk uh, de Blauw. Goedemiddag, hier natuurlijk vanaf Kudelstaart, waar die wedstrijd gespeeld wordt vanmiddag tussen Erkades en Bloemendaal. Erkades de koploper. Maar in de zesde minuut moet Bloemendaal om de hele wedstrijd met tien man verder. Want Sebastian Thomas werd er afgestuurd met een rode kaart. De nummer twee van de nummer van hun die ging langs en Sebastian die gaf een zet en kreeg daar meteen rood voor. Dus dat betekent eigenlijk al dat de ja, dus hele wedstrijd Bloemendaal hier verder moet in de hitte met tien man. I'm oh, young, yeah, you don't even know me.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 Ja, je hebt wel vaak dat je een medicijn zit, dat je een medicijn voor terug moet slikken, zeg maar. Omdat het anders weer bijwerkingen heeft. Ja, ja, klopt, maar ik denk dat in dit geval. Uh, dat, is heel iets dat die dokter is. geen kennis heeft van zaken. Dat nee, denk nee. ik ook niet. Men, misschien een idee voor een aantal stellen. Je moet er alleen dan voor naar Mexico. Want een deel van de gemeenteraad van de Mexicaanse hoofdstad overweegt het huwelijksrecht aan te passen. zodat echtparen tot een tijdelijk huwelijk kunnen komen. Linkse afgevaardigden die een meerderheid hebben, hebben het huwelijk een tijdelijk.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 Goud, gewoon een ja. kort huwelijk, hoe makkelijk is het? Dan ga je gewoon voor een jaartje trouwen en dan kijk je en dan of kijk je valt het daarna dan nog een jaartje valt of niet. Dan ga je, maak je het uit en uh, zo kun je een ander. Die Mexicanen zijn nog niet een zo stom hoor. Oh. een goud idee. Mijn baas is trouwens naar Mexico geweest misschien. Uh. Oh, misschien is hij <laughs> wel heel kort getrouwd. En um, je kent het vast wel, het populairste spel op een smartphone is tegenwoordig het uh, spelletje Wordfeud. Wordfeud. Het is een uh, soort digitale versie van Scrabble.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 Het toestel met 117 inzittenden daalde in een half minuut ongeveer 2 kilometer en vloog bijna, op de, vloog bijna over de kop. Een, een kooppiloot bleek in de cockpit op een verkeerde knopje te hebben gedrukt. Twee dagen ervan, van, Ruben. Gewoon een, een kooppiloot die op een verkeerde knopje drukt. Kijk, en dat is misschien um, de angst van sommige mensen, hè? Ik ja. heb geen angst om te vliegen, ik vlieg mijn niet. hele leven al. Maar um, sommige mensen die zijn gewoon bang voor zulke dingen, want het is gewoon menselijk, hè, fout maken. Ja. Ja, tuurlijk, ja, maar, ja. dat kan wel hele, hele foute gevolgen hebben. Ja. Maar ja, je hebt zoveel knopjes in. Ik heb het een gekeken. Je hebt er zo ontzettend veel knopjes. Dus vind je het gek dat je dan op een verkeerd knopje kunt drukken? Ja, ja, ja jongen. Ja, en, ja. Maar, ja. Hm? Ze moeten er toch al van leren, toch? Ja, daarom. Ook al was er een vliegtuig neergestort. En uh, vandaag, vandaag in het verleden, vandaag 2 oktober in 1902... ...de eerste Britse duikboot wordt, de duikboot wordt te water gelaten. Het schip draagt de naam Holland 1... Apart. <laughs> en vandaag in 1966 het tv-programma Sport in Beeld heet vanaf nu NTS Sport. Pas in 1969 zal het programma zijn definitieve naam krijgen. Studio Sport. Ah. Ja, wat staat nu dus... Dus dat is nu Studiosport, dus sinds uh, 1969 Studio Sport. En met vandaag in 1996 Radio 536 ontvangt de 50.000ste 50 handtekening voor de actie tegen de veiling van de etherfrequenties. Ook PvdA Tweede Kamerlid Mariet van Zuilen steunt de actie door een ingezonden stuk in het Algemeen Dagblad. Kijk, vandaag nou, van die mensen moet ik hebben. Even de wedstrijden van vandaag in de eredivisie. Leus er 1 wedstrijd begonnen om half 1, VVV Venlo tegen AZ. De tussenstand is daar 0-3.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 Like a star. Mind. We cross the boundaries like every day We walk bobby, bobby, in the R the B We got, we got, tab magnifications Tab magnified like every day uh, Yes, yes, y'all yo. You know we never stop, we never rest, y'all The black abuse will keep the pokey fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Till we get y'all Say yeah. Oh, my daily operation, operation. got put in work in this crazy occupation Gotta keep it moving that's the Gotta ride the and keep a tight relation with my team keep it moving They're doing it right i've been alive every day till that's business we took a old samba song and remixed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 Phil Collins hoorde je en Billy, don't lose my number. Soms we weer naar Chuck de Blauw, hij is de bij de wedstrijd RKD's Bloemendaal. En dit is de nieuwe single van Whalen, de Escapist. <tied>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 ...en waar die stand uh, nog steeds 0-0 uh, is natuurlijk hier in die wedstrijd... ...en waar Bloemenal wel de beste kans had in de 20 minuten... ...was de inzet van uh, Tim Beren, die schoot hem goed in... ...maar een verdediger kon hem nog net van de lijn afhalen... ...daarna was nog een schot van Ozan en die ging langs ...ja, Bloemenaal, wat dus uh, in de vijfde minuut al met uh, tien man staat... en uh, ...doet het toch goed dan uh, tegen dus dat wil ik duidelijk zeggen... Uh, ...Robin Schell heeft wel moeten ingrijpen natuurlijk in zijn team... ...want ja, uh, uh, uh, Sebastian Thomas werd er uitgestuurd natuurlijk met rood... ...en toen heeft hij een aanvaller eraf gehaald... Aanlek zijn eigen Dat is gewoon heel erg sneu voor die jongen. Natuurlijk, dat hij na vijf minuten al eraf moet. En dus een verdediger erbij gezet. Bart de Bruin. Om dat toch intact te houden. En dat is natuurlijk sneu voor de test van de jongen. Dat hij dan de andere af moet. Dan weer de afval van op te zetten. via de linkerkant van 12. Het is bepaald Jan die de bal in zijn voet heeft. Die passeert één man. Heeft die bal nog steeds zijn voet? Moeten we terugkrachten naar Markeus. Markeus plaatst meteen door naar uh, aan de rechterkant naar Ozan. Ozan heeft die bal nog steeds te voet. Hij gaat een verdediger tegenover zich. Moet kijken wat hij doen kan. Ik zie dan Dennis Goes bijkomen. Dennis Goes. En dus Ozan niet nog steeds die bal in zijn voet heeft. De poort gaat langs. En we kijken er nog een keer tegenover zich. En uh, dat redt hij niet. Dan is Elke Des die die bal uh, kan opruimen. En die bal uh, die is het huis. Die is uit. Dat betekent ingooi van Bloem. Nou, Markeus gooit hem meteen door naar nou, Dennis Goes. Dennis Goes, de rechterkant. Zet hem dan voor. En uh, die kan paal kan Paul niet bereiken. Het is toch weer weer die hem goed wegkomt. En in de verdediging. En die die bal moet weghalen in de verdediging. Die gaat gewoon in één keer ver en ver naar voren. Dat is het spel wat Elke Des doet. Maar het is Bart de Buwijnen. Die het dus goed uh, over de lijn zijn lijn heen komt. Het is een heel zwaar, slecht veld. Zwaar moet worden. Het is heel uh, hobbelig. En dat konden we twee weken geleden hier die wedstrijd speelden tussen RKDs en Zwanenburg in de stromende regen. En dat het veld toen eigenlijk uh, praktisch omgeploegd is. En, uh, ja, en dat kan je gewoon duidelijk zien, want er zitten heel veel gaten in het veld. En die hebben ze opgevuld met zand. Maar het is nog steeds zo hobbelig als, uh, als wat. En ze hebben de Grasexpress een beetje hoog gehouden om hem toch een beetje vlakker te gaan krijgen hier op het veld. Om hem dus een reetje gelijkmatig te krijgen. Maar je kan zien dat die ballen alle kanten uitspringen hier in uh, Kudelstaart. Komt in linkerkant van RKDs, de linkkant uh, van het veld. Gaan we op te zetten via de nummer 4, dat is Mark Schut. Mark Schut heeft de bal zoet. We gaan kijken hoe hij doen kan. Plaatsen we dan naar Messi waarschijnlijk Messi Waarschijn. Ja, hij steeds die bal zoet. Dan moet je paas geven. Doet hij dan ook? weer naar het middenveld te bereiken? Maar er is een die er misschien net tussen kan komen. Die kan er net niet tussen. Dat betekent aanvoeren van Elkeres Die bal kunnen oprikken en meteen weer naar Messi waarschijnlijk op het middenveld. Die plaatsen we weer door. Dan naar Mark Schut achterin. En die probeert dan de zijkanten te bereiken via. Robben van de steiger, Robben van de steiger, en dan je kan ik die bal zijn voeten plaatsen dan in het centrum, en dan uh, moet daar Bart de Buink achteraan. Maar die dekt we goed af de betekenis. Die bal weer helemaal terug moeten verdedigen. we nerken. Dus naar uh, helemaal achterin. En dan proberen ze nu aanval op te zetten via Sander Boshuis. Sander Boshuis, het linkerkant van hetzelfde. Maar dan is het aan de overkant. Is het daar alle werkman die er goed tussen komt. En die bal over de zijlijn heen drukt. Dat betekent dat er dus een ingooi krijgt op het middenveld. Slachtig steeds van middenveld voor de met Dus uh, proberen met eruit te komen. Het is een ploeg die niet uh, het spel wil maken. Zij willen dus met, uh, ja, moet je het zeggen, met een uh, snelle counter eruit komen. En zo proberen te scoren. Maar het is, uh, daar een Kerkman, de doelman van. Uh, Roemenal die die bal oppakt en meteen ver naar voren trapt, naar Jan. die kan er net niet bij komen. Dat betekent dat uh, erken des om een balbezit komt. Maar het is daar Dennis Goes die die bal dus oppakt en hem terugplaatst naar kerkman. Daan kerkman plaatst hem in één keer door. Maar komt daar niet bij uh, een medespeler uit, betekent dat erken des wederom weer balbezit heeft. Op het dit is aan de nummer 7, die kan oprukken. Daar moet Bart inspringen en dan wordt die bal naar links gegooid. Dan komt die bal, maar dan is een zachter rondje. Dat betekent geen gevaar voor Daan aan uh, kerkman. Die kan rustig de bal oppakken. En kan hem weer in het spel gaan brengen. Betekent een half uur gevoetbald met de stand 0 tegen 0. Zegt de nieuwe van de koeks. We hebben nu al metgebracht uitgebracht. Junk of the Heart. En dit is de tweede single die er vanaf komt. How you like that. Zometeen het regio nieuws. Na nou, <coughs> Barry White. <coughs> We got it together. Dude. Zo lach kom ik niet hè? Jij wel toch? Doe eens na Kom eens Barry White. We've definitely got our self slipping more and more ways That's super world of my own Nobody but you and me We got it together baby Nou, we gaan het nog één keer proberen. <coughs> You're the first. You're the first. My, my last, my everything. Nee, zo laag, zo laag komen wij nooit. We komen nooit in de buurt van Barry Wise. Zondag hey, is in Cannamaland. Je blijft op de hoogte! En de hoogte. we gaan even wat regio-nieuws behandelen. Want uh, vanwege vele overtredingen van voorschriften uit de wet en uit vergunningen.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 Terwijl het de, de warmste 1 oktober ooit is, gisteren dus, hebben zich op de, deze zaterdag toch wat mensen aan de Haarlemse ijsbaan begeven. We krijgen een telefoon. Het is Tjerk de Blauwe. Tjerk, kom maar in. En hier is de stand uh, 1-0 geworden in die wedstrijd uh, tussen RKDs en Broemedaal. Uh, uh, het is uh, vlak voor het Russiegaan dat uh, de nummer 7 van RKDs Royent over die bal erin kan tikken. De bal kwam aan de linkerkant en werd goed voorgegeven. Dan kan je hem zo uh, erin tikken aan de, rennen, de rechterkant dat betekent 1-0 voor RKDs. Dus gisteren 1 oktober, de warmste zomerdag van oktober ooit. En hebben ze op deze staande toch mensen naar de Hailemse ijsbaan begeven. Vanmiddag was deze voor het eerst dit seizoen voor het publiek geopend. En ze het warme strandweer kwam er toch schaatsers op het ijs uh, te vinden. Vanwege het zo mooie zomerweer waren bij het sommigen de thermo-onderpakken ingeruild voor een korte broek en een t-shirt. Klein verslag daarover.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 We zien hoeveel mensen er alweer lekker aan het schaatsen zijn. Dus het gaat hartstikke goed hier. Dan mocht nog een paar dagen zo blijven. Als de nachten lekker koud blijven, gaat het helemaal goed hier. Zijn er nog bepaalde temperaturen dat jullie de ijsbaan niet meer open kunnen houden? Ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk op, op een punt dat het gewoon niet, niet meer haalbaar is. Maar wind en regen zijn erger als zon. Als ZFN Westkust, dit bericht.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 ...schijnt de zon nog flink en blijft nog, altijd steeds, nog, uh, nog steeds droog. De zuidwestelijke wind waait, waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 22 graden. En het is dus wederom een warme dag. Maandagavond en dinsdagnacht is het vrij helder en daalt temperatuur naar 14, 15 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig en de zee is geleidelijk vrij krachtig, kracht 4 tot 5. Met een half Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Zomeritz. Would you fight if you strip me? Strip. Me.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 of the sun en um, we are the people het is nooit echt een grote hit geweest Empire of the sun Australisch beentje, heeft het uh, eigenlijk één grote hit gehad Walking on a Dream Walking on a Dream dat is een hele bekende deze is ook zo fijn vooral met dit uh, zomerse weer en vergeet je natuurlijk niet in te smeren. Vooral de heren voor, voor het, het raam. Vergeet je kale bolletje niet in te smeren. Anders wordt het helemaal rood. Zometeen zijn we terug met het uh, tweede uur van uh, Zondag in Kennemerland, Met nog meer muziek, nog meer nieuws. En um, natuurlijk het verslag van Tjerk de Blauw. <laughs> en um, hoor je dit? Als je iets wil horen, kom gewoon rustig naar binnen en vraag het gewoon. Geen probleem. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.